Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De minister praat maandag met clubs en discotheken. Ze snapt dat die plekken heel graag weer open willen. zijn ze ook van plan volgend weekend, maar daar moeten ze het nog maar even over hebben, vindt de minister. 15 februari hebben we een nieuw meetmoment. Dat hebben we ook afgesproken met elkaar. Tot die tijd gaan we ook niet de regels veranderen. Ook dat hebben we afgesproken met elkaar. Maar wat ik vooral wil begrijpen is hoe zij denken dat we verantwoord daarna stappen kunnen nemen. En daar hebben ze gedachten over, dus die ga ik horen. Op veel plekken zijn nu illegale feestjes. Dat kan veiliger, zeggen nachtclubs, want wij checken netjes het corona-toegangsbewijs. Een boosterprik voor jongeren tot 18 jaar is niet nodig, zegt de gezondheidsraad. Wel vindt de Raad dat er boosters moeten komen voor jongeren die een kwetsbare gezondheid hebben... of als ze familieleden hebben met een zwakke gezondheid. Reddingswerkers in Marokko zeggen dat ze heel dicht bij de kleuter zijn die in een diepe put zit... Het jongetje zit al dagenlang vast, op zo'n 35 meter onder de grond. Er werd via een camera in de gaten gehouden, maar die werkt nu niet meer, vertelt correspondent Samira Jadir. Vanochtend is er ook gemeld dat ze hem niet meer met de camera kunnen bereiken. Uh, waarom dit zo is, is niet uh, geheel duidelijk. Uh, dus hoe het nu met hem gaat is niet uh, helder. Hulpdiensten zeggen dat de kleuter nog wel leeft en dat hij via slangen water en zuurstof krijgt. Reddingswerkers graven nu grondweg langs de put om bij hem te komen. Maar moet heel voorzichtig, anders stort de boel in. En nog een uurtje en dan begint het in Peking. Om één uur is de openingsceremonie van de Olympische Spelen. En daar is in het stadion nog een laatste keer voor gerepeteerd. Straks dus de openingsceremonie met veel vuurwerk, muziek en een vlaggenparade. En zet je wekker morgen extra vroeg. Om kwart voor vier komen de eerste Nederlanders in actie. Heb ik het weer nog? Het is grijs. Vanmiddag valt overal regen, soms ook flinke buien. Morgen is het droog met af en toe zon. Het wordt dan 7 graad. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Knoppen de Rotterpolderplein. Drie kilometer file met een kleine tien minuten vertraging.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 Dan voort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, TV. radio en internet. ZFM. Met nu ZFM luncht. Welkom bij het ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. Weekend. weekend. Thank you for the days. Those endless days of sacred days you gave me.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 From right. You took my life But then I knew that very soon you'd leave me But it's all right Now I'm not frightened of this world, believe me I wish today Could be tomorrow The night is dark It just brings sorrow, let it wait Thank you for the day It shines on you, believe me And though you're gone You're with me every single day, believe Dit was het schitterende nummer. deze uh, van de Kings, ja. ja. ja. Deze met het grote koor. Welkom uh, iedereen, welkom luisteraars. Bij weer een aflevering van... Morgen is het weekend. En nu is het koud. Maar morgen <laughs> is het weekend, dus dat scheelt. Het is weer een uh, druk uh, weekje geweest. Als ik zo de Zandvoortse krant lees. Ja, uh, het strand was het... Nee, uh, het storm. Corrie heette ze. Ja, er zijn trouwens schitterende foto's... op www. Zandvoort... Storm of zo. Oké, okay, ja. nou, dat zoek je op. Ja. Ja. Uh, Twee is natuurlijk de evaluatie van de F1. Dat het toch helemaal positief is geweest, allemaal. Meer dan verwacht. En het Dartalent. En natuurlijk het hele trieste nieuws dat Gert van Kuik vorige week vrijdag is overleden. Of weer een week geleden. Ja. En een andere, uh, muiterij bij de GBZ. Bij uh, gemeentebelang Zandvoort. Nou, daar komen we misschien allemaal nog aan toe. We gaan het er ook hebben over. Uh, Toekomst van Monegestal de Naaldenhof in Bentveld. Daar hebben wij expert voor in dienst genomen. Ja. Ja, Marja, die gaat er alles ja, over vertellen. Ja, ja, ja. En we krijgen straks nog wel een leuke verrassing aan de telefoon. We krijgen als het goed is, straks uh, na dit nummer: kunst, kunstschaatsrijster kunstschaats, Liddy Stoppelman. Ja, en gaan we nu eerst de is nog het een top. plaatje, ja? ja. Want ik heb 20 uur 15 afgesproken met haar. Ja. Oké. Okay. Komt nu dingetje met sambal bij. Sambalbaar? Oh. Sambal, bar? sambal bar? Wil u kalender voor thuis? En op en neer. Okay. Samen bij, oh, oh, hey, Sam, samen hey, oh, hey, hey. samen oh, me Staanbaar bij. Nou, daar was ik niet opgekomen. Ja, dit uh, was Dingetje dus. Ja, we hoorden <laughs> nog een afkondiging van Dingetje zelf. Dus uh, geweldig. Leuk nummer. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Nou, ik heb uh, inmiddels uh, Lily aan de telefoon hangen. Lily? Ja, goeiemiddag uh, Lily. Goedemiddag, Pim. Goedemiddag, zo... So. Nou, je hebt er weer zin in, volgens mij. Je klinkt weer heel enthousiast en vrolijk. Oh, ik heb hier twee reporters van de Mos, van de Nossa. Oh, kunnen we je dan wel storen Leuk, of niet? He? Kunnen we je dan wel storen? Ja, ja, ja. Je moet er maar even wachten, vind je? Ja hoor. Ja. Want ZFM is natuurlijk veel belangrijker. He? Ja, absoluut. <laughs> zeg het maar. Ja, ik wist dat je inderdaad kunstrijder was. Kunst... Moet ik rijder zeggen of rijster? Kunstschaatster. Kunstschaatsen. Kunstschaatsen op het ijs. <laughs> ja. ja heb je ook uh, ook andere uh, je dingen? Ik ook rolschaatsen doen. Ja. Oh, maar dat heb je nooit gedaan? Nee. Ja, één keer geprobeerd. Oké. Okay. Maar ik zie die foto van je in het Sands uh, Nou, te gek hoor. He? Zo hoog Leuk, hè? en zo enthousiast en zo, uh, zo lenig. Ja, lenig waren we. Hoe ging het uh, toen in die tijd? Hoe bedoel je? Nou ja, je bent. Uh, je, je hoe bent u ertoe gekomen om in naar de Olympische Spelen te komen? Nou, je wordt uitgezonden. Ik was toen drie keer kampioen van Nederland geworden. Achter mekaar. Uh, ik was in 47 juniorenkampioen, In 48 officieus kampioen. Want toen was het een landelijke wedstrijd. Ik mocht me, dat, dat was meneer De Graaf. Die was van de KCA. Ja. Ik mocht me geen kampioen noemen. En in uh, 49 was ik... Uh, uh, had ik mijn spiertje be bezeerd, dus toen was ik een jaar buiten. Oh, oké. Okay. Ja. ja, dat is heel pijnlijk. Ja. En in 50 was ik tweede, Rietje van Erkel was toen derde. In 51, 52 en 53 was ik dus drie keer kampioen van Nederland. En toen werd ja. ik uh, uh, in twee, nou, het was 50, 51, twee, want In 52 waren dus de Olympische Spelen. En toen werd ik naar de Olympische Spelen gestuurd. Oké, okay. heb je daar nog wat bereikt? de reis zelf ja. betalen. Nee, ah. echt waar? Ja, echt waar. Jeetje. Oh. Ik, was, uh, ik was de enige vrouw in de mannenploeg, want er waren verder geen kunstrijders en er waren ook nog geen vrouwelijke hardrijders. Nee. En uh, arts, arts, uh, Klaas Schenk, uh, vader van Arts Schenk, die vond het maar niks dat ik erbij was. Nee? Nee. Nee. <laughs> Wat een rot fan, sorry hoor. <laughs> <laughs> ja, ze zijn allebei dood, dus het geeft niet. Nee, mag je rustig zeggen hoor. Ja, ja. ja, ja ik, ik had bijvoorbeeld een. Uh, ik moest gemasseerd worden, we werden toen, toen we in train. Uh, Bridgman trainde, één keer in de week gemasseerd, want we trainden 6, 7 uur per dag. Zo. Lachelijk. Ja. Vrijdagavond, uh, als ik naar huis liep. Was het net of iemand met dijbenen naar achteren drukte? Komt bijna niet vooruit. Dus we zaterdag nee. werden we altijd gemasseerd. Ja, ja, ja. En op die Olympische Spelen dus. Nee, qua schenk had geen uh, tijd nee. voor de masseur. Maar toen ja. zeiden de Zweden meteen: Oh, we hebben een goede masseur, kom maar. Oh, ja, ja, ja. Met ja. lief. Ja, met, ja. En ik ja, zie dat Olympisch. Kijk, als je veel traint, moet je gemasseerd worden. Ja, ja dat is logisch. Ja, ja, en dat ja. doe ik nu nog. Kijk, dat is betere werk. Doe ja, je marcheren nog of goed trainen goed. doe je nog? De oude mensen, benen masseren, goed voor de doorbloeding enzovoort. Ja, ah. Ja, zeker. Ja. En dan oude doe oude... je nog aan sport of niet? Helaas niet, ik ben vreselijk lui. Ik probeer elke dag op de home trainen te zitten. Ja, <laughs> ja, ja. Maar je hebt er ook sinds kort zo'n klein hondje die je uit moet laten. Ja, daarom heb ik het ook. Ik heb altijd een hond gehad, hoor. Oh, ik toch wel. In mijn leven. Ik sta niet op zonder hond. Nee? De hond is om op te staan en de poes voor de muizen. <lacht> <lacht> ik vind mijn bed heerlijk. Ik ben één keer, toen ik pas pas de drie dagen in bed met een goed boek, kom ik mijn bed niet uit. Dat <lacht> is dus meteen een hond. <lacht> Nou, ja, en omdat ik wat ouder ben, nou een klein hondje, ik ben grote honden gewend. Ja, heel klein. Ik heb hem gezien, ja. je neemt hem ja, wel eens mee Jorkse Terry. Ik. ik weet niet waarom ik een Yorkshire Terry moest nemen, maar hij is zo vreselijk lief. Ja, is ja, ja, ja. ja, Nou heb ik hem nou eenmaal. En heb je nog wat bereikt op de Olympische Spelen? Heb je nog een medaille mee naar huis kunnen twee, nemen? Nee, ik heb niks bereikt. Ik was 22ste van de 44. oh nou op de helft nou, Het is toch niet slecht? Ja. Ja. ja, tuurlijk ja weet je, het, was toen, het ging toen niet om te winnen. Het was een, uh, heel speciaal. Het was een eer om mee te doen. Een heel andere, heel andere tijd. Oh, ja. ja. Begrijp je? Ja, tegenwoordig is het echt om te winnen, hè? Ja, ja nou ja. Wij, wij waren echt amateurs. Je mocht geen cent verdienen. Hardrijders kregen altijd uh, geldbedrag, maar kunstrijders niet. Nee? En als je... Geldbedrag aannam, kon je nergens, uh, was je meteen uh, uh, geen amateur meer en kon je niet meer aan de, oh, oh, aan de internationale wedstrijden deelnemen. Oh, oké, okay. ja, ja, ja. Ja, het ja, is ongelooflijk, nou, hè? Heel andere tijden, natuurlijk. Hè? Heel andere tijden. Ja, ja. En wat vind je van de ja, tegenwoordige stad? wat de Dijkstra betreft, die heeft ja. nooit tegen mij gereden. De andere generatie. Joan ook, die twee zijn ongeveer ja, even oud. Later, ja. Ze zijn negen jaar jonger dan ik. Ja. Oh ja, dat scheelt een hoop natuurlijk. Ja. Het scheelt een hoop. Ja. En ze hebben de oorlog niet meegemaakt. Nee. Ik ben met elf jaar moeten beginnen... Ik was voor de oorlog vijf jaar, maar toen begon de oorlog. mocht mijn vader niet meer op de Apollohal komen, was de Hitlerjugend. Ja, ja. ja. En ik ben dus met elf jaar begonnen eigenlijk te laat voor kunstrijden. Het is een hele moeilijke sport. Oh. Ja, waarom is het moeilijk? Omdat er zoveel uh, uh, uh, dingen bij komen. Je hebt vrijrijden, je hebt verplichte figurenrijden, begrijp je. Nee, Met vrijrijden ja. heb je pirouettes en sprongen ja, en, en passen. Het is heel gecompliceerd. Oh, het is niet je... eenvoudig zoals hardrijden. <laughs> ja, er ja, ja, zit eigenlijk ja. wat in. Ja. Hardrijden zit ook techniek bij, ja. maar het is maar één techniek. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Gewoon zo snel mogelijk die bocht door. Ja. Ik heb uh, één keer hardrijdschaatsen onder mijn benen gehad. Vreselijk. <laughs> maar een uh, ja. uh, bol, is een beetje bol ja. en ja. hol geslepen. Oh, een okay. Ogenblik. Ja. Wat? Hierboven. Eén ogenblik. Ja, geen ja. probleem hoor. Ik de kamer binnen en dan naar rechts. Nou, ik heb hier reporters van de Nos. Ja, wat nee. leuk. Ja. Dat ja, heel leuk. Zijn ze ook aan het filmen of niet? Uh, nee, niet, uh, nee, niet aan het filmen nog. Oh oké, okay. dat gaat nog gebeuren. Nee, maar zo. ik heb twee hele grote uh, bakken met, die zijn door een, uh, met allemaal administratie en foto's en, en de krantenknipsels van, de, van, van, van mijn carrière, Dat dus ja? heeft een klant van, van ons in de winkel gemaakt. Okay. Ja, dat is alle, alle, een archief eigenlijk. Dat was leuk, ja. Ja. ja. ja. En wat voor winkel hadden jullie dan? Een stoffenzaak. Een stoffenzaak. Oh, in Amsterdam natuurlijk, wat je wel eens hebt. In, in Amsterdam-West. Heb. Ja. Ja. ja. Begrip Stoppelman, de Stoffenban in de Janeevertse Ook bekend, ja? Ah, nee, ja, ja, ja wij zijn van Amsterdam bekend. Ze ja. kwamen uit Noord naar ons toe. Ja? Ja, ja. ja inderdaad. Ja. Ja. Oh, Marja kent het inderdaad. <laughs> ja, ja, ja, ja. Maar mag ik je ook een compliment geven? Want ik zie dat je in 1933 geboren bent. Ja. En dat je nou 88 bent. Het is ongelooflijk. Ja. Dat geef ik je niet hoor, complimenten. Nee, dat moet ook niet, maar ik. Ik verzorg mezelf goed. Ja, ja, en je verwent jezelf een beetje? Masseren en zo. Dus, uh, Wat? Je, je verwent jezelf ook een beetje met masseren en zo, hè? Ja, nee. Uh, dat, uh, ik was dus in 2003, kreeg ik mijn eerste heup. En oh. ja, dan ga je naar de <laughs> fysiotherapeut. En die heb ik aangehouden tot, tot nu aan toe. Om de week word ik gemasseerd. Ja, okay. dat is fantastisch. Dat ja, is zo ja, goed. Ja, ja. ja. En wil je nog iets meegeven aan de huidige jeugd? Uh, moeten ze ook gaan uh, kunst uh, schaatsen? Nou ja. Ik zou zeggen, doe wat je hart je aangeeft. Oh, oké. Okay. Ja. En dat heb jij ook gevolgd? Jij hebt je hart nee, gevolgd? Helemaal nee, helemaal niet. Nee? Ik, ik ben erin gerold. Ik was altijd ja, papa, nee, papa. Ja? Ik was een heel gehoorzaam meisje. Ja, dat is natuurlijk... En moet je horen, ik was 14 toen juniorenkampioen werd. Mijn vader was helemaal weg van kunstrijden. Oh, oké. Okay. En uh, voor de oorlog, mijn moeder had een broer en die maakte krullen op de, op de Rozengracht. Die, be, die bevroor toen altijd daar was mijn vader helemaal weg van. <laughs> ja. Ja, ja, en... Uh, ja, toen na de oorlog uh, moest ik, gingen we dus naar de Apollohal. Ja. En toen ik 14 was, was ik juniorenkampioen. En 15 was ik officieus kampioen. Ja, dan ben je als kind aan het klappen gewend, hè? En ik ben sowieso extra vet. Ja. Dus ik vond het geweldig, dus dan ga je door. Ja, ja. ja. en dan word je gevraagd voor de Olympische Spelen. Nou, ik vind het ja. klap, hoor. Ja. ja, dat was toen een hele eer hoor. Ja, dat geloof ik ook. Ja. ja. Want ik ja, dit vind ik ook heel erg leuk, zo, zoveel jaar daarna. Ja, het is ongelooflijk, hè? Ja. Ik ben de tweede Olympier in Zandvoort, de <laughs> winterolympiër. Ja, ja, wie was de eerste dan? Uh, nee, Olympier Nou, de eerste was atletiek in de zomer. Oh, okay. was een meisje, dat, dat, dat is zo leuk, die, die, die was de zomerolympier. Oh, wat leuk, ja. Ah. Ja, ja dan zijn zijn de, de enige Olympier in, in, in Zandvoort. En toen zei, uh, denk Joop van Hes, nee, we hebben er nog één. Oh, wat leuk. Ja, misschien hebben we er nog één. Steven van den Berg. Ja. Die heeft de uh, surf gedaan. Ja. Uh, surf. Oh, ja. Ja. Ja. ja. ja. Volgens mij heeft hij ook meegedaan aan de Olympische Spelen. Ja, ja ik geloof het ook. Ja. Vind ik zo mooi zomers om daarnaar te kijken. Ja, vind ik, ja, ja, ja nu na, ook dat ja. kitesurfen vind ik ook zo mooi hoor. Ja, ja geweldig. Ja, zo. Maar ja, als het doorstormt, dan denk ik ook, nou, hoe kunnen ze in godsnaam uh, nog gaan? Ja, want, uh... ja, ik heb het één keer geprobeerd surfen, maar uh, kon er geen <laughs> drie minuten op die plank staan. <laughs> Want die ijzers zijn toch veel smaller, hè? Die uh, schaatsen, die zijn heel smal. Ja, small. maar je hebt twee benen. En, uh, oh, je hebt twee benen. Het is één plank. Dat, uh, nee, nee in mijn ik... lijf geen surfplank. <laughs> <laughs> en ook met, uh, ze hebben met, met die zeilen. Ik ga liever zeilen dan, uh, dan surfen. Ja, ik ook inderdaad. En heb je nog een leuk verhaal over de Olympische Spelen of over jouw uh, schaatscarrière? Nou, uh, wat het leuke was dat ik in, uh, in Oslo gebeld werd, uh, een telegram kreeg. Dat heb ik nu nog, ik heb een heel veel, uh, heel, heel grote archieven. Ja? Uh, en uh, of ik in Keulen zou demonstreren. Oh, en wat was er speciaal in Keulen? Nou, nee, ik moest een daar Dat is ook een ijs, maar het was tussen de ijshockeywedstrijd. Oh. Nou, ik, en okay. ik moest. Uh, we hebben net naar het telegram, dat heb ik nog. Ja. En, want iemand heeft het allemaal gedocumenteerd voor me. Ja. En uh, moest ik moest meteen uh, terugbellen, zo snel mogelijk laten weten. Alles betaald vanuit Oslo. En, nou, dat vond ik geweldig natuurlijk, meteen. Ja, ik mocht er alleen naartoe. En. Uh, toen kreeg ik een telegram in, uh, in, in Keulen, of ik uh, een week naar Karmisch wou komen, om oh. daar een demonstratie te geven. Okay. Ja, ja, leuk ja, ja. toch? Ja. ja. En dat was geweldig. Ja. En daar kreeg ik een hele knappe uh, Duitse hardrijder tot mijn beschikking, <laughs> die, uh, die me rondleiden een week lang. Oh, je ja, dat was kom. heel leuk. Ja, ja, ja. Heel gezellig ja. Ja. en heel leuk. Ja. Nou, dat zijn leuke dingen dan. Ja, daarom. Ja. Af, volgens mij heb je wel een leuke herinneringen aan, geloof ik ook ja, wel. Ja, ja, ja. absoluut. Ja. Maar toen die tijd ook uh, jij natuurlijk en je Dijkstra en jongen aan, Toen was het volgens mij helemaal in, hè, he, dat kunstreden. Uh, ik weet het niet. Toen ik reed, uh, daarna toen het ophield, uh, een hele, hele poos. Want Sjouk, toen ik uh, kampioen werd, vijf, was zij negen jaar... Nee, was zij vijf, zes jaar. Oh, de ja, generatie ja. zit ertussen. Oh, ja. oké. Okay. Ja, ja. ja maar Begrijp je? Ja. hele generaties. Hun, hun hebben de oorlog niet meegemaakt hun zijn met vijf jaar begonnen dat ah, scheelt hoor, als ja, ja, moet je echt heel jong beginnen ja, ja, ja ja, ja. ja als je dat kan herinneren want die sprong toch heel hoog, of sprong jij nog hoger? Nee, zij sprong hoog omdat ze van haar vader steroidpillen kreeg. Oh ja? Nee, Dat is echt waar. Oké. Okay. Onze trainer, waren dezelfde trainer, Arnold Kerswiel, die zei trots, ja, jou krijgt steroidpillen. Weet je? Toen al. Toen ja. al doping. Hè? Toen ja, al doping. Ja. Ze is al fors mooi. Uh, kijk, hoe groter je bent en langere benen je hebt, ja? hoe moeilijker het is om hoog te springen. Oh, dat wel? Oh, ja, oh. natuurlijk. Dat is toch logisch? Nou, langere benen kan ik uh, wel begrijpen. Ja, zwaarder kan ik ook begrijpen inderdaad. Ja. Ja. Je moet je toch allemaal omhoog tillen, ja. Dat is waar. Nee, ja. het gaat niet ja. omhoog tillen. Het is nee? gewoon... Uh, alles duurt langer als je lange benen hebt. Duurt langer? Dat snap ik niet. Ja. Voordat je omhoog gaat. Het is moeilijker. Gaat, moeilijker. Springen is moeilijker met lange benen. Oh, ja. Ja. Zouk uh, was niet zo groot. Oh, oké. Okay. Ja, yeah. En nou, dan moet ik overdenken. En een ja. bundel spieren wassen. Ja. Ja. <laughs> ja. Ja. Kracht. Ben nou, jij toch ook wel of niet? Ja. ja ik had uh, hele goede spieren. Maar kijk, het is altijd lastiger om hoog te springen ja. als je langer bent, Alles duurt langer. De bewegingen duren langer. Ja. Ja. Ja. De forces of gravity. Oh, natuurlijk. Dat is ook weer waar. Ja. Ja. Ja. ja Beginnen was wat van je te leren, ja. Kijk, ja, ik, ik toonde dus heel mooi op het ijs. Sjouk toen ook hoor. Zowat, ik moest er uh, les geven van keusweer. Uh, ja. In armbewegingen, want uh, daar had ze geen kaas van gegeten toen. Nee, nee, nee, nee. Want hier in het artikel staat ook dat je ook met je 15 ging ook naar ballet. Ik ging naar belet bij Nel Roos, dat was een begrip in Amsterdam. Ja. Maar alleen voor mijn voor me, ik hoef ze niet op te spitsen, weet je. Nee, nee. Okay, nee, dat is nee. natuurlijk niet goed. Voor. Alleen uh, om, ja, om elegant te zijn. Dat is, uh, ja. en, en wat ik dus, die moeilijke, die driedubbele en vierdubbele sprongen, ik vind die dat maakt het schaatsen niet mooier. Nee. Nee. Want ten eerste ben je gespannen voor de sprong. Dat is waar, ja. En dat is te zien. Ja. Ah. En het is niet moeilijk om te draaien. Want je trekt je armen in en je draait. De moeilijkheid is het juiste moment van, uit, uh, van, van, van, van stoppen, van uitgaan. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja, ja. En dat ja. is heel moeilijk. Toen de tijd mij was die Dik Batten, die deed een axel, maar met gespreide benen. Dat was zo mooi. Die zweefde door de lucht. <laughs> ja. Ja. Dus wij moeten ook gaan kijken naar uh, uh, Olympische Spelen en naar kunstrijden. Dat is mooi om te zien. Het is altijd mooi om te zien. Ja. Ja. Heeft u nog tips wie we moeten bekijken? Nee, want ik kijk zelf niet. <laughs> Ik kijk liever naar koffer tegenwoordig. Ja, je moet straks wel gaan kijken naar de opening en zo. En, uh, ja, de opening. Ja, maar ik, ik heb niet gekeken. Ik heb, ja, ik ga s'nachts slapen. Ik heb ja. niet, niet opgebleven. Het is zo laat. Het is in de nacht. Hè? Ja. Ja, ja, ja. Maar misschien dat ik vannacht wel ga kijken. Oh ja, nou dus. ja. Dan hey, moet uh, ik de volgende dag niks hebben. Want dan moet ik lang in mijn bed blijven daarna. Ja, daarom. Ja, ja. Ja, woensdagavond mag je ook niet, want uh, donderdagmiddag moet je weer fris zijn voor het Britje. Ja, absoluut. Eh, dat is absoluut. duidelijk, hè? Ja. Hey, Liddy, hartstikke bedankt voor dit enthousiaste gesprek. Ik vond het heel leuk, Pim. Ja? Ook omdat we tegen elkaar Britje, dat vind ik ook zo leuk. <laughs> ja, dat moeten we gewoon Ook daar ben je goed in, dus hé. Hey. Ja, hey, hartstikke bedankt. En, ik heb en, een leuke partner, die heb ik al heel Gerder ken ik nog uit Amsterdam. Ja? Haar moeder kwam bij ons in de zaak. Ook oh, bij die ja. stoffenfabriek, ja. Bij de ja. stoffenminkel, want zij woonden ook in Amsterdam West. Oh, ah, een... inderdaad, ja, inderdaad, ja. er zijn ja, veel he? Amsterdammers wel toch in Zandvoort, hè? Wat zeg je? Er zijn toch wel heel veel Amsterdammers hier in Zandvoort. Ja, alle, het, me, echte Zandvoorters, dus die zijn heel. moet je met een lucifers zoeken. Ja zijn er meer Amsterdammers dan Zandvoorters. Ja. <laughs> <laughs> nou ja, we gingen vroeger op de fiets hier naartoe. Ja. ja, dat doe je nou ook niet meer natuurlijk. Nee. Het was een bijstad van Amsterdam. Een bijstad. Ja, vaste prik. Oh, vandaar die stevige benen natuurlijk. Dat is toch een endfiets. Ja, dat doet door schaatsen hoor. Oh. <laughs> ik heb gelukkig maar, want ik heb geen bordontkalking. Nee, ja, Heel stikker goed. goed. Ja. Hey Liddy, wij gaan ook weer door. Jij ook weer terug naar de nos. Bedankt. heel leuk. Ja, bedankt. Tot Hoi ziens. Dag. Het was uh, Agua met uh, Barbie Girl. En daarvoor hoorden we... Uh, One of the Projects met uh, King of My Castle. We doen vandaag weer Guilty Pleasures trouwens. Ja, deel 2. Dus, deel 2. We hebben veel verzoeken binnengekregen. Die gaan we straks ook even draaien. Ja. Onder andere uh, door Jeanette Collins. Ja. Zang je rest van de naam met Mexico. Oh! <laughs> dus u bent gewaarschuwd. Over een minuut of... Uh, 2, 1, 2, gaan we die draaien of niet? Weet Me uh, Mexico? Ja, ik moet hem heel dat, even opzoeken. <coughs> nou, dan praat ik nog even dus. vol. Maar dat mensen het weten, dat ze al vallen... de radio wat harder kunnen zetten... en kunnen meezingen. Ja. Maar Ook wat allemaal doen. leuks nieuws. Uh, zeehond klimt over de weg... en bezorgt redders handenvol werk. Ik vond het al zo vreemd. Hij klimt over de weg, maar hij kruipt natuurlijk over de weg of zo. Ja, ja maar hij is waarschijnlijk over de weg. Oh. oh, vandaar. Maar dan kan hij toch onderdoor? Ja. Want de zeehond die geen weg meer terug zag naar de Noordzee... heeft de zeehondenwacht deze week handenvol werk opgeleverd. Het dier moest van de rijbaan op de Brouwersdam worden gehaald... om te voorkomen dat hij werd overreden. Brouwersdam, is dat niet ergens in Zeeland? Of, uh, ja, hè? Oké. Okay. Ja, ja, ja, ja. En wat blijkt, het is niet de eerste keer dat hij gedaan heeft. In 2019 heeft hij hetzelfde geintje uitgehaald... Ja. Toen komt hij vanuit Grevelingen al, ook al over deze weg. Want de, de zeehond werd herkend door Rianne van Hoven... van de zeezoogdierenhulp Kof van Roeré. Ja, Zeeland natuurlijk. Dat hij opvallend lichtgekleurde wenkbrauwen heeft. Ja. En ze hielp hem destijds gevangen. Dus vandaar. Ja. Dat is ook wel een leuke. Dan is de, de weg is afgezet en dan zie je zo'n zeehondje... zo'n lief klein ding ja, ja. Over, de zee, over, ja, over de weg kruipen. Ja, Ik zie helemaal te... geen water, dus ja. Nee, maar ze kunnen wel bijten hoor, die beestjes. Ja, moet je voor oppassen? Ja, ja, ze bijten heel hard. Ook hier aan het strand? Ja. Ook jij zit hier bij ons aan het strand, dus laat ze altijd liggen. Ja. Ze gaan vanzelf weer terug. En niet maar ze aaien. zijn niet aaibaar. Nee. Nee, ik weet er eentje twee of drie jaar geleden alweer, ja. Die was aan het uitrusten of zo maar. Ja. Dat was een hele optie. Dat werd echt een, uh, ja. Van de zomer was er nog eentje, of een paar maanden geleden, was er nog eentje ja? bij, uh, okay. bij het strand. Ja, er er heel veel van zijn. van de hè? haven ongeveer. Oké. Okay. Ja, dus er moet er heel veel zijn. Het aantal is gigantisch gegroeid, ja. Ja. Ja. ja. We hebben toen een keer een uitzending erover gehad... over het nieuwe zeehondenprotocol. Dat is waar, ja. ja. dat er genoeg waren dus, of zo. Dat ze ja, die niet meer opgevangen. Ja. Ja. Ja. ja. Dus. Een ander leuk nieuwsje vind ik ook wel. Dat, uh, er zijn er weer vandalen bezig geweest. Die hebben een uh, plaatsnaambordje gejat. En het is niet de eerste keer. Het is al zoveelste keer blijkbaar, zeggen ze. Mag u één keer raden hoe dat uh, dorpje heet? Dat dorpje heet Biert. B-I-E-R-T. Biert. Ja, dat blijkt me niet de eerste keer, ja. ja. En het is ook uh, automobilisten die op Voorne Putten niet bekend zijn... zoeken voorlopig te vergeefs naar het buurtschap Biert. Oh, het is geen dorp, het is een buurtschap. oké. Okay. Voor- de Putten is natuurlijk ook weer Zeeland, hè? Voorne Putten? Voor- de Putten, ja, is volgens mij ook weer Zeeland, ja. Ik heb ja. geen idee. Ja. Maar het, dorp, het buurtschap is ook niet zo groot... Het telt slechts 75 bewoners, verdeeld over 30 verspreidstaande huizen. Nou, dat is wel klaar. Oh. Maar heet dat dan een buurtschap? Dat wist ik ook niet, nee. Ja, wij noemen het de straat. Noemen wij het de straat? Ja, dat denk ik wel. Ja? De, ja. de meeste gemiddelde straten wonen 75 mensen ah, okay. wel. Ja, dan. Maar het blijft het niet de eerste keer. dan loopt de jaren verdwenen de plaatsnamen vaker... Vorig jaar april verwisselden de grappenmakers de borden van Zuidland en Biert. Wie Zuidland inreed las dat hij een Biert was en andersom. Nee. Maar in de buurt die van de gemeente Nissewaard. Oké. Okay. En Zit die zijn nou beu om uh, elke keer nieuwe plaatsnaamborden aan te schaffen. Ja. Het kost de gemeente veel geld, ja, ja. Ja, het is een best duurde plek. Alleen al materiaal kunnen duizend is. euro. Ja, dat is ja. iets meer. Ja. ja. De boorden bieren kwamen in de grijs verleden. Vooral in het nieuws als de grappenmakers er... t -E achter een biertje ja. En de gemeente die toevallend laden weer verwijderen, ja. Ah, zet. Vind ik ook wel leuk, ja. Ja, ja en ook weer wel heel mooi. Ja, maak dan een ja. mooie foto en zet die op Facebook. Ja. Biertje. Ben je klaar voor, uh, Mexico? Ik ben er klaar voor. Hier komt Zangres van der Naam met Mexico. No Tonight, I'm a queen on a throne. Dit was natuurlijk als eerste op verzoek van Jeanette Collin, de zangeres zonder naam met Mexico. Ja. Ik hoop dat je genoten hebt, Jeanette. Dus uh, laat maar komen die leuke aanvragen, die leuke ja, verzoekjes. Ja. Ja. En de tweede, wie was dat? De tweede was uh, Helene Sapiro met Queen of Fortnite. Ah, oké. Okay. Ook mooi. Ook ja. mooi nummer, ja. Ik dat een heel lief nummertje. Oké. Okay. Goed, even heel wat anders. Uh, vandaag is de dag van de frikandel. Ja, dan zak je broek er ook vanaf. Hè? De dag van de frikandel. <laughs> Frikandellen zijn veruit de populairste snack van Nederland. Na verluid zouden we jaarlijks 600 miljoen, 600 miljoen, 600 miljoen stuks naar binnen werken. En dan te ah. weten dat ik het geloof ik al zes jaar niet gegeten heb, hè? Nou, dus ik geen dat... zes jaar, één of twee jaar of zo. Maar ik vind het wel... Nee, wel kort, want je hebt van die broodjes. Uh... Frikandelbroodjes. Ja, ja. Ja. ja, die vind ik best wel lekker. Ja. En dat is natuurlijk een test gedaan. Uh, zoek maar eens op internet. Naar, en dan kan je de uitslagen zien. Uh, wat, ja, je, kan, je kan ook zien hoe ze gemaakt worden. Nou, dat doen maar, we niet. Dat gaan wij niet doen. Nee. Maar ik werd erdoor getriggerd. Want in uh, Zandvoertse krant lees ik... Het is vandaag ook uh, de dag van... Uh, kanker. Wereldkankerdag. Wereldkankerdag. Oké. Okay. Ja. En er staat uh, op pagina 3 staat ook wel een mooi stuk over door uh, ons aller uh, Nel Kerkman. Kanker heb je niet alleen maar samen. Ja. Ja, dat geloof ik ook, ja. Nou, het is slopend. Het is heel slopend, inderdaad, ja. Toevallig ja. dat... Uh, even kijken. Nou, de 27 januari, dus vorige week... Dinsdag Is uh, de schoonmoeder van mijn zoon overleden. Ook aan kanker. Ook aan kanker, ja. Ja, een ja, kanker Ja, we weten nog steeds niet hoe het komt of wat het is of zo, hè? Ja. Nee. Nee. Het is vaak... Ja. Gewoon pech. Want je lichaam maakt per dag bijna zo'n dertig keer een, een aanval mee, hè, van, uh, van foute cellen. En dat zijn lichaams eigen cellen die zich uh, muteren. Oh. Oké, okay, dertig keer per dag. Ja, en je lymfeklieren houden dat normaal tegen. Ja? Maar ja, ja. soms gaat dat gewoon echt fout. Oh, goshie, Ja? dat koopt niet, nee. nee. Dus. Ja, eigenlijk weet ik heel weinig van het lichaam... hoe dat uh, in godsnaam in elkaar zit. Ik weet wel dat er één uh, grote terugkoppelus is. En ja. dat het natuurlijk in al die tijd... ja, in miljoen jaren geëvalueerd is. Maar uh, het zit er wel knap in elkaar. Ja. ja het feit alleen al dat we rechtop kunnen lopen... En dat de bloedsomloop blijft uh, doorgaan. Dat is op zich oh, al een oh, heel ja, knap iets. Ja, ja, ja. Ik heb wel eens gelezen hoe giraffen dat doen. Want die hebben natuurlijk een hele lange nek of zo. Ja. En dan zit er tussen, of halverwege of een paar plekken zit er dan terug. Uh, dat het niet terug kan stromen ja. of zo, ja. Ja. Nou, Dat hebben wij ook in onze benen. We hebben ook van die, van die klepjes. Ja? Oh, en dat wil bent. soms nog wel eens bij oudere mensen haperen. Ja? En dan ga je uh, zwachtelen, tegengezeld zwachtelen. Oh, en dan pomp je als het ware dat bloed weer omhoog. En daarom krijgen sommige mensen ook van die elastische kousen. Dan, uh, oh, is dat daarvoor? Dan, oh, ja. Dat vraagt, uh, dan kan het uh, ja. bloed weer netjes terug en het vocht ja. kan weer weg uit de benen. Ja. Maar ik heb wel wat verbeterpunten. En dat is? Nou, vooral je gebitten, zo je ogen. Hè? Dat gaat helaas... Uh... Ja, maar we zijn helemaal niet gemaakt om zo oud te worden. <laughs> nee, maar dat is wel zo. Ja, is al... Kijk, vroeger werd een mens niet ouder dan 35, 40 jaar. Dat was al bejaard. Ja. Dus we, we gaan nu richting de 100. Ja, zeker. Dan is het natuurlijk... logisch dat er verval optreedt. Ja, maar uh, wetenschappers zeggen ze ook... het zijn allemaal technische problemen die we in principe op kunnen lossen. Hè? Mm -mm. Er is, er is niks wat ons tegenhoudt om uh, heel, heel, heel oud te worden of zo. Onze hersenen. En het hart. Nee, dat zijn allemaal technische problemen. Je ziet het, we kunnen nu al varkens erin zetten... of we kunnen uh, uh, mechanische pompen erin zetten. Ja, maar tegen Alzheimer hebben we nog steeds niks. Nee, maar het zijn allemaal technische problemen. Die kunnen we oplossen. Nou, ik, ik, nee? ik, ik, ik wacht erop. Jij ja, wacht erop, ja. Ik wacht erop. Ik wil graag iets tegen Alzheimer hebben. Ik ben er wel heel bang voor altijd geweest. Ja? Ja. Wil je heel ja. oud worden, jij? Uh, nee, niet, niet, maar ik wil de tachtig toch wel uh, graag aantikken. 80 oh. Over de tachtig wil ik wel worden. Oh, drie, vier jaar, nou, moet kunnen. Drie, vier jaar, ja, dat moet lukken. <laughs> Sorry. Oh, ah, ben jij gemeen. Sorry. Ja, hè? Hè? Dat duurde oh. even. Ja, het was wel heel foute opmerking. Je lijkt wel. Het ja. was een bewijs, ja. ja. Sorry. Gauw muziek, ja. Gauw muziek. Oké. Okay. We doen uh, Joost Prinsen met Frankie. Wanneer middag om vier uur onze schoolbel was gegaan? En we gingen voetbal spelen, dan kwam Freek er altijd aan. Freki woonde in de buurt, maar zat niet op onze school. Het was een imbeciele jongen, een mongoon. Hey jongens, daar is Freekie Meestal riep er iemand wel Kom maar Freekie, doe maar mee Welke kant die uit moest schoppen Daarvan had hij geen idee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 Was ook de keeper mooi naar de verkeerde kant, en het was Bol, en dan was Freekie kampioen van Nederland. Mensen vinden Freekie zielig, maar dat is hij niet voor mij, want ik kende nooit een jongen die zo blij kon zijn als hij. Freaky, freaky. Hey jongens, daar is freaky. En mannen schijn. Wie had ooit gedacht dat onze sterke liefde eens verdwijnen kon met de avondzon? Rijn gebeurde allemaal Tussen gisteren en vandaag Sandra gaf me nog een kans, maar ik liet haar gaan Hoewel haar blik me zei Jij bent alles voor mij dus dat is ook een bekend nummer. We gaan weer richting het nieuws en de reclame. En tot uh, die tijd hebben we Freke Jongen met leven na de dood. Tot zo. Een Hindoe staan bent, Islam niet of Jood. Er is leven, er is leven na de dood. Zet dus je tentje op in Mekka, pit vol vuur. Allah is groot, er is leven. Het zou leuk zijn, mensen, als jullie dat refreintje even zouden beantwoorden. Ja. Dus ik zing na de dood, en dat jullie dan zeggen: Na de dood, ja, na de dood. na de dood. Na de dood. Er is leven, er is leven, na de dood. Laat het milieu de